En toen zei hij: Van ja, superlekker, dit wordt hem. En uh, daarin ja, je zelfvertrouwen weer. En toen zei hij ook: Van dit is ook veel meer in jouw straatje. Want hmm. mijn tweede TED Talk ging over. Uh,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 En. Nee, ook in je pillen uit de lucht Ja, ja en ik was een zuster en ik ben jurist, hè, dus ik klaagde ze ook elke week aan. Dus ik schreef ook een klachtenbrief elke week. Dat ging door de brievenbus bij Yo. ze. Had ik hoorzitting elke vrijdagochtend. Echt? Ja, want dan was mijn toetje niet goed of dan hadden zusters me mishandeld. <laughs> ja, ja, mijn moeder die werd hè, die dacht: oh my god, ja.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 Ja, het lukte, uh, vet naar buiten rennen. Uh, voor lucht, wat wisten niet waar we waren. En toen weer teruggebracht door de politie. Ja, toen mocht de slangenshow niet zien. Ja. De wat? De, de slangeshow. De... Ja. dus ja. Maar, maar uiteindelijk, dus, uiteindelijk heb je toen wel die medicatie moeten nemen... toen je moeder ja. erachter kwam van... Oh, shit, ze zitten gewoon onder je tong. Ja, mijn moeder nam het. Uh, mijn moeder gaf het me met een uh, lepeljam. Oké, okay, en geprakt. die is het dus elke keer...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 <laughs> dat is ook wel opmerkelijk. Want je hebt toch aardig iets meegemaakt daar in Australië. Maar het is ja, dan, maar uh, ik, heb het echt, ik ben echt niet van verwerken. Het is gewoon, ik gooi het gewoon ergens in een hoekje, klaar. klaar dan hebben we hebben niet meer medicaties in afgemaakt. Streep eronder en door. Precies, en ja. door. Maar dat gaat maar niet als je he, niet <laughs> Nee, dat werkt niet helemaal zo. Dus ja, ik kwam mezelf keihard tegen toen. Uh,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 een klik mee zou hebben. Wat maar dat wel. was eigenlijk meer om dingen te verwerken. Dus meer rouwverwerking. Ja, precies. Ging niet echt om op Het ging beperken. helemaal niet om je piepereerst. Totaal niet. Ik weet nog wel uit ons ingesprek gesprek, dat ze zei van... en zorg je goed voor jezelf? Toen zei ik, Ja, ik hou van haarmaskertjes. <laughs> en <laughs> en uh, ja, weet je wel. Mijn nagels ja, ja. doen. <laughs> ja, dat soort zelf. Nah, dat dat bedoelde niet. We niet. Helemaal. Nee.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 En uh, ik zat toen in een nieuw medicatietraject, maar die medicatie de bijwerking was dat je dus manisch kon worden. Dus wat oh. dus, <laughs> <laughs> dus <dan, laughs> oh, is een antidepressieve dan? Nee nee, nee antidepressie. Schroetka. Um, oh. uh, um, adipripasol. Oh. Gezondheid. Ab Abelify, <laughs> of hoe zeggen dat? Oh dat, ja dat. Ja. ja. Oké. Okay. Um,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 En dan moet ik een activiteit ertussen doen, zoals okay. sporten of wandelen. En dan mag ik weer drie uur, maar niet meer dan zes uur per dag. En dat is een beetje waar ik op hinte. Oh, van, ja. Van, ja, als je ergens een moment. Je moet ergens voor jezelf nu, neem ik aan. Een ja, ja, ja. Dat ja. je denkt, nee, als ik nu doorga, dan gebeuren er dus vervelende ja, dingen. Ja, nee, nu heb ik wel geleerd dat ik <lacht> dat niet meer moet doen. Ja. Ja. Want als je dus, dat, want vorig jaar zei, dan deed je dat niet. Of vorige wat zijn er vorige zomer, afgelopen zomer? Uh, dat je dan vier uur je, je Nee, Misschien heb ik het wel gestructureerd, maar okay. wel vroeg. Hm.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 <laughs> okay. Ja, dan, ik heb wel structuur maar dan... Ja, het is een ja. aparte structuur Maar ja. je hebt structuur dat, had ik, dat, dat heb ik dan als ik in de manie zit dan, dan heb ik wel structuur Maar, maar het, is ook... het is super moeilijk om natuurlijk, Want kijk, stel, ik, als ik me even in jouw positie verplaats Als ik om vier uur zou wakker worden In mijn manische periode, dan kan ik ook een heleboel Maar ja. ik zou dan nu van mezelf denken nee, Ik moet gewoon even nog twee uur Minimaal mijn ogen dicht doen nu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 Dus toen ben ik een fundrace gestart. En um, nou ja, in manische periode <laughs> komen dan creatieve ideeën uit om, om die actie te te brengen en uh, ja, ik probeer gewoon... Elke en, en even in wat voor tijd heb je dat allemaal gedaan? Is, gaat dat dan ook reten re snel? Allemaal binnen nee. een maand van uh, ik stuur plan, een brief ah, en dan... Plan, dan, plan alles. Plan oh, alles. En dat doe ik dan met hun. Ik zit in een groep, en dan maak ik een hele weekplanning met ik tijd. Ik denk dat dat en... een van jouw sterke kant is, als ik het gewoon een beetje ja, hoor zo na Ja, dat je ja. alles plant en heel gestructureerd doet, want als, ja. je, als je dit soort uh, emoties voelt en, ja. uh, en je en, doet dat niet gestructureerd, nee, dan, dan wordt het natuurlijk je... chaos. Ja, dat wordt echt chaos. Nee, zij moet ook wel lachen om mij, want ik plan.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 Ja, op de basisschool bedoel ik dat uh, een beetje meer. Een soort van heel gestructureerd, netjes werken in je schriftje. Ik kan me niet echt herinneren. Nee. Ah. nee ik zit, ik zit, denken, ik zit maar... gewoon naar mezelf te denken. Ik ja. Denk, ja, bij mij was het namelijk ook altijd al een chaos. Alle schriften en alle agenda's ja, allemaal een totale uh, chaos. Nee, ik heb het op de universiteit geleerd. Hmm. Want ik, uh, uh, ik uh, kreeg toch via de studentenpsycholoog iemand die met mij meeplande voor een week. Van hoe ik dan toch mijn tentamens kon halen en kon studeren.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 Nee, ik heb nog wel dezelfde beste vriendinnen als uh, vanaf mijn elfde. Natuurlijk uh, ook naar festival uh, ga. Um, Hebben die nu een andere Nadia... Uh, na, um, Nadia als vriend? Nadia. Oh, nee, sorry, ik vergeet nee, altijd namen. Dus. <laughs> ja. Nadia. Uh, Hebben ze nu een andere Nadia als vriend? Nee. Nou ja, tuurlijk, natuurlijk ben ik wel uh, in die periode dat echt niet goed met me ging. Toen was ik echt... Uh, een,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 Maar dat is meer omdat je in een nieuwe omgeving gaat wonen. Dat je nieuwe vrienden maakt ook. Ja. Maar mijn oude, vrienden, mijn oude beste vriendinnen heb ik nog steeds. Dat zijn nog steeds dezelfde. Dat is fijn. Ja. Ja. je een plannen ja. voor een nieuw boek? Nee, even niet. Nee, als je zelf nee. een Ik houdt. Ja, is vast ik al zou, weer bezig. Ik zou, wel, ik zou wel het verhaal van mijn beste vriendin willen vertellen. Uh, omdat zij niet de schrijver is. Maar ze heeft wel veel te vertellen. Dus dat zou ik wel willen. Maar, uh, ja, je hebt niet maar, veel ambities op dat vlak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 En uh, ik vind dat echt een kwalijke zaak. En ik kan gewoon heel slecht tegen onrechtvaardigheid. Maar geef eens een voorbeeld van hoe mensen dat bij jou op je werk doen dan. Hoe het daar wel goed gaat. Hoe, hoe, je zei beneden net toen we een heel even voorgesprekken hadden. Bijvoorbeeld mijn manager hè, vorig jaar. Toen ik uh, tijdens mijn terugval had ik een functioneersgesprek. Dat hij gewoon wel zegt Precies, van... Ja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 toch een passende baan binnen Rijksoverheid. En dat ik een beetje met ze ga sparren. En ook. Kijk, ik heb gewoon wel. Uh, ik heb bij een Stichting vrijwilligerswerk gedaan met alle soorten arbeiders.perking, jong professionals die een baan willen. Maar bijvoorbeeld ook interactieve lezingen met mijn boek aan aan, aan managers binnen een bedrijf. Om te laten weten van kijk, dit is mijn verhaal, maar dit is wie ik ben. En dat zijn twee totaal verschillende uh, <laughs> dingen, ja. zeg maar.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 Uh, nou, nee, ik heb wel rouwtherapie gehad, een tijdje. Uh, en toen natuurlijk het, nou ja, het aanvaarden. Want accepteren vind ik echt een heftig woord. Ik zal ja. mijn bipolaris stoornis nooit accepteren. Nee, ik aanvaard ik het, zeker. het wel. Maar accepteren... Waarom niet? Waarom zou je hem nooit kunnen accepteren? Omdat er toch een verlies blijft voor me. Ik, het, ik zal het altijd bijdragen als iets wat ik heb ben verloren. En dat is mijn oude ik.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 Ja. Om, uh, nou ja, dat is ja. ook geen schande. Nee, ik ben super blij ermee. Ja, ja als het helpt, waarom niet? Ja, ja. In de tussentijd ben je wel allerlei hele ambitieuze dingen aan het doen. Ja, ja. En je hebt nog steeds ook zeg, de ambitie om.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 en waar ga je dat doen? Ergens op zo'n locatie in die. Nou, hier. in New York, uh, mijn zus woont dan uh, in Hell's Kitchen, en daar heb je gewoon een heel leuke cool. uh, theaterzaaltje, uh, uh, waar ik het wil houden. En dan met mijn familie. Die heb je helemaal dan... bedacht en ja, je ja. hebt uitgemerkt. Ja, ja. <laughs> je weet precies hoe het eruit ziet, allemaal. Ja, ja, heet, ja, ja. Ja. Alleen corona, dat moet even. En, en ik moet natuurlijk op tijd mijn, Engel, mijn boek in het Engels vertalen. En, uh, en oh mijn god, eigenlijk... dat moet je ook gewoon allemaal nog doen. Ja. <laughs> ah, cool. Ik doe gewoon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 Maar wel heel cool. En uh, dan uh, dus de, de, je boek in het Engels. Dat is dan uh, de volgende ambitie. Dan je, je, die audioboek. Ja. En dan uh, gewoon een nieuw boek. Ja, of mijn bedrijfje. Oh ja, het bedrijfje zit ook nog. we hebben nog ambassadeur van de stichting. Ja. <laughs> so, oh my god, je hebt dat zelf En heb je ook nog gewoon in je werk. Ja, werk. <laughs> ja, die mensen die denken ook, oh god, vergeet ons, ons niet. Ze werkt hij gewoon. Uh. Ja, het is gewoon zo lekker. Want ik heb gewoon mijn vaste uur dat ik slaap. En dat is gewoon van tien tot zes. En dan heb je zoveel tijd nog. En ja...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 Ik, ja, ik wilde zeggen, ik wens je heel veel succes met het boek, maar dat is dat niet te doen. Dat gaat hartstikke goed. Ja, het gaat wel lekker. Heb je, ja, ik zag je vanmorgen op die foto, je dus de foto, dat zei ik net, dat je onder die boeken be ja, begraven lag. Ja, ja, mijn lag. zusje had die gemaakt. Maar je gaat ze had... allemaal versturen vandaag? Allemaal ik de heb de alles al dit weekend gestuurd. Echt? Nou, ja. oh, cool. Oké. Ja, dit weekend de, heb ik alles uh, opgestuurd. Dus tenminste, de, die de pre-orders. Die pre-orders hebben we gedaan, heb ik uh, dit weekend heb ik in één keer naar nou, postkantoor naar mijn vastpast afgeschreven. Uh, en... Uh, die heb ik Een hele gekregen. grote zak. Huppa. <laughs> wel goed scannen, want ik weet hoeveel te er zijn. <laughs> dus uh, ja, dat ging wel goed. Ja. Heel cool. Ja. Ja, dat moet wel cool voelen, toch? Ja, zeker. Ik vond, wel, ik vond het ook wel leuk om te doen, omdat ik zelf bij UPS heb gewerkt jaren. Dus dat was toch oh, wel leuk om zelf te labelen. Alleen, in in uh, alleen dan uh, en voor je eigen boek. <laughs> ja, ja. Simpel ja, cool. Dat is wel cool. Ja. Ja. Ja. Nou ja, daar hoef ik je dus geen succes mee te wensen. Dat gaat allemaal heel erg goed. Als mensen je boek willen kopen, want de pre-orders hebben oh, ze ja, dus tuurlijk. al gehad. Het, waar, ik waar heb nu een ze... webshop.